met het NOS-journaal. Bij de marathon in Leiden zijn zeker tien hardlopers onwel geworden door de hitte. Er zijn ambulances en een trauma-helikopter ingezet. De brandweer is opgeroepen om assistentie te verlenen... en ook andere hulpdiensten zijn ingeschakeld. Op een dancefestival in Portsmouth in het zuiden van Engeland... zijn een vrouw van 18 en een man van 20 overleden. Ze werden 20 minuten na elkaar onwel en overleden allebei in het ziekenhuis... De politie gaat voorlopig niet uit van een verband tussen de twee sterfgevallen. De organisatie van het festival heeft besloten de tweede dag uit voorzorg niet te laten doorgaan. Ooggetuigen en vrienden van de twee worden ondervraagd om meer over hun dood te weten te komen. Bij gevechten met Russische troepen in de provincie Der El Zor in het oosten van Syrië... zijn 43 rebellen gedood. Ook vier Russen kwamen om het leven, zegt het Russische persbureau Interfax... Twee van de omgekomen Russen zouden militaire adviseurs van het Syrische leger zijn. Een vrouw die vannacht op Scheveningen omwel werd... heeft zich agressief gedragen tegen het ambulancepersoneel dat haar verzorgde. De vrouw werd gevonden op de stoep en bleek niet aanspreekbaar. Toen ze bijkwam in de ambulance werd ze agressief... en mishandelde het ambulancepersoneel, zegt de politie. Ze is aangehouden en de hulpverleners hebben aangifte gedaan. In Kampen is een bedrijf in autobanden vannacht in vlammen opgegaan. Er waren explosies te horen en er sloegen metershoge vlammen uit het dak. Ook zijn er deeltjes asbest vrijgekomen die in de buurt van het terrein zijn neergedaald. De oorzaak van de brand in Kampen is nog niet bekend. Het weer, in het noorden van het land volop zon, in de zuidelijke helft ook wolken... en daar is een toenemende kans op onweersbuien met hagel en windstoten...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 Never seen a crime of a crime for which we must pay. Every year, every single day. Stand aside, don't be afraid. Here come the boys from Het is twee uur geweest om precies te zijn. Zeven minuten over twee. En dat betekent dat de meeste wedstrijden in de laatste speelronde zijn begonnen, jongens. Ja, yeah. we doen vandaag in CFM Sport natuurlijk Roland Garros... waar Arangza Rust net begonnen is in haar strijd tegen Steffens op koord uh, nummer 18. Uh -huh. We volgen de laatste etappen in de Giro. En we zijn natuurlijk bij die wedstrijden die zo belangrijk zijn... Bijvoorbeeld bij uh, Edo tegen Uitgeest. Dat is de laatste wedstrijd de van Edo Zondag. De allerlaatste wedstrijd. En uh, Ja, het wordt waarschijnlijk wel degraderen. En de man die er alles van weet, die is daar. Dat is Marcel Akerboom. Marcel, ze zijn begonnen. Ze zijn begonnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. En uh, ja, uh, ik zal zeggen, Edo die is uh, met aanvallende intenties in ieder geval begonnen. Uh, Uitgeest trouwens ook. Dus dit belooft een aardig potje te worden. Nu komt er net een aardige poging van uh, de nummer 8 vanuit Geest. Die van heel ver weg probeert uh, keeper Jorin Albers te verschalken. Maar dat lukt me niet. Um, het is nog steeds 0-0. Er zijn een minuutje of acht onderweg. En, uh, en uh, ja, wat ik zeg. Uh, er wordt lekker gevoetbald. Het is uh, aanvallend van beide zijden. En uh, uh, ja, ik denk dat ik me enorm ga vermaken hier straks. Nou, dat is de bedoeling, hè? Ja, en inderdaad. Het kon voor Edo wel eens de aller, allerlaatste wedstrijd op de zondag zijn. Dus ja, dat is wel heel speciaal. En ik hoop dat ze er uh, in ieder geval een feestje van maken. Een leuk afscheidspartijtje. Uh, ja, dat, uh, je zegt van joh, dat kon wel eens de laatste wedstrijd zijn. Maar uh, het is de laatste wedstrijd, hè? Ja, nou ja. Met een beetje mazzel en heel veel rekenwerk zouden ze nog een nacompetitie kunnen halen. Als ze uh, Hillegom en Arssel Delft het keer doen en zij uh, aardig winnen. Maar ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat die kans er eigenlijk niet in zit. Maar uh, ja, ik hou altijd de slag om de arm. Hé hey Marcel, hoe is het met uh, het uh, opgekomen publiek? Uh, dat valt aardig tegen, vind ik. Uh, de tribunes zijn nogal leeg. Er staat wel bij uh, de kantine daar staat het lekker vol, maar dat heeft ook te maken met een sponsortoernooitje wat uh, op de bijvelden wordt gehouden. Dus, uh, ja. maar, maar weinig mensen van de club zelf die denken van goh, uh, uh, het is de laatste wedstrijd, laten we eens even afscheid nemen van de jongens. Het is in ieder geval niet dat je denkt uh, gezellig vol, nee. Ongelooflijk hè? Ja. Zonde, zo'n mooie club, zo oud? Ja, ja, ja, ja. Een hoop historie ja. daar, hè. Ja, oeh, oeh. ja, kijk, het is natuurlijk niet dat ze helemaal weg zijn, hè, maar goed, de, de, de zondagtak, ja, die gaat gewoon helemaal weg. En ik geloof ook het gros van, uh, van de ja. jeugd, uh, wat er meestal op, wat er in ieder geval hoog speelt. Ja. Uh, dus ja, dan uh, ben je uh, beperkt tot de zaterdagtak. Ja, nou, ik sprak net ook iemand van het bestuur en die zei, ja, 121 jaar is Edo al uh, bezig. En uh, als het op deze manier moet aflopen, is, is het natuurlijk wel treurig, ja. Dus, eh... Uh, Waar heeft het, het mee... Zien? Waar heeft het eigenlijk mee te maken als je zegt van uh, zondag, uh, dat dat, uh, heeft dat gewoon met belangstelling voor uh, de zondag uh, te maken? Het heeft, begrijp, uh, begrijp ik net, uh, vooral met financiën te maken. Ah. Als je twee uh, hoogspelende teams hebt, dan heb je ook twee uh, ja, uh, dubbele fysiotherapeuten, dubbele trainers, uh, dat soort grappen allemaal. Dat kost ja. gewoon klauwen met geld. Ja. En dat is uh, blijkbaar niet meer op te hoesten. Dus hebben ze een besluit moeten nemen en gekozen voor de zaterdag. Ja, duidelijk verhaal. Ja. Dank je wel. Tot straks. Hou ons op de hoogte. We gaan even naar uh, Roland Garros. Waar uh, Arangza Rus speelt tegen de Amerikaanse Steffens. Die won de eerste game. Rus is nu uh, aan het serveren. Staat met 30-15 voor. Het is wel de wedstrijd van de lekkere meiden. Ze dus zien er alle twee top uit. Vandaar dat je zo vrolijk bent. Hè. Ja, nou, het is toch wel leuk om naar te kijken. Moet je kijken zo'n lichaam, jongens. Dat is schitterend. En ze uh, kan nog tennis ook. Ja, nou ja, dus de, de, er zijn ook nog wat wedstrijden afgewerkt vandaag. Dimitroef uh, versloeg Safwat in uh, drie sets. 7-6, ze, uh, moet het goed zeggen? 1-6, 6-4. Uh, nee, 6-1-6-4, 7-6. Dat is uh, het correcte. Uh, bij de dames is uh, Svitolina ook uh, door. Uh, dat gebeurde in twee sets: 7-5, 6-3. Um, dan is er ook nog, uh, uh, nog Strykova, die hadden we net nog uh, gezien. Die heeft in drie sets uh, gewonnen van de Japanse Nara. Dat gebeurde in uh, 1-6, 6-3, 6-4. En straks, uh, ja, en op dit moment spelen trouwens ook nog uh, een uh, grote naam uh, op het kort uh, 1. Nishikori tegen Jeanvier en uh, de Japanners staan voor met 2-1. En straks komt nog Robin Haarzen in actie tegen eh, David Gauvin uit België. Dus, en dat kan nog best wel een pittig potje worden. Want eh, die heeft Haase nog niet zomaar van, eh, ja, van de koord afgeslagen. Want eh, het is denk ik eerder andersom. Gauvin is namelijk een, wat dat betreft een top 10 speler. En Haarzen staat verder eh, op de ranglijst. Maar goed, eh, we zullen het zien deze middag. Uh, nou was het zo als Arantje Rus, want dat heeft Jovanes afgelopen vrijdag nog uh, verteld. Als die uh, nu vroegtijdig het toernooi uitvliegt, uh, Dan uh, zou dat voor de nationale uh, tenniscompetitie een, een behoorlijk uh, ja, tegenvaller zijn voor de, voor de Zandvoortse tennisclub. Want dan komt Rus instromen bij een van die tennisclubs uit de Eredivisie. Dus, uh, ze staat op 1-1 want ze heeft haar uh, game gehouden. Klonen is nu weer aan het serveren. Het is een leuke pot om te zien hoor. Het ja. ziet er echt uh, mooi uit. Het staat lekker te slaan. We gaan even terug naar vorige week. Naar ja, dat uh, geweldige ja. evenement hier ja. op het circuit. Want daar kan je niet genoeg aandacht aan schenken. Ja, je hebt daar rondgelopen, zoals gezegd. En de nodige interviews gemaakt. Die hebben we nog niet gehoord. Nee, nou ja, die van, van Tom Coronel zeker niet. Die, is, die heb ik wel bij me. Want het was, hij was een bork zagrijnig uh, tijdens dat weekend. Maar Waarom? Ik, Waarom? trouwens? Ja, het, het ging niet zoals hij dat hebben wilde. Want nou ja, hij heeft ook eigenlijk een beetje een bijrol, een figurante rol gespeeld. Met uitzondering dan van de wedstrijd. Uh, op, uh, op zondag, geloof ik, uh, die een van de eerste wedstrijden. Toen werd hij nog zevende, maar daarna was het uh, buiten de top 10... en uh, zelfs nog eentje uh, buiten de top 20. Dus, dan word je zageredig. Uh, ja, dan word je, wel, uh, dan word je wel wat minder vrolijk van. Uh, maar uh, ik heb op de dag, uh, dat, uh, de, de, de zondag, toen hebben we ook nog, uh, uh, heb ik ook nog twee interviews uh, gemaakt... uit de Ladies GT Cup... Uh, daar uh, gaan we zo direct uh, wel even mee, uh, mee verder. Maar het... Daar had je zelfs een Olympisch kampioen. Uh... Ja, ja, die had ik uh, inderdaad uh, gesproken. Uh, ja, het verhaal een beetje uh, inkorten. Het, uh, ik uh, kom op een gegeven moment kom ik, uh, tijdens het weekend kom ik een van de instructeurs tegen van uh, Carlijn Achter. Die, uh, die mee uh, heeft uh, gedaan aan dat. Uh, aan die wedstrijd. En dat is Jacco Valentijn. Die, ja, die jongen die ken ik al een uh, behoorlijk lange tijd. En hij was een van de mensen die uh, Carlijn achterrekte heeft geholpen aan de race licentie. Uh, en dat gebeurde dus op een dag in Assen onder andere. Uh, toen hebben ze al die dames bij elkaar uh, weten te krijgen. Het is dus een hele tour geweest. En uh, Valentijn was een van uh, de twee instructeurs. En die andere was Charles Walsman junior. Uh, en we zitten naar die twee wedstrijden te kijken. Jacco, Valentijn en ik. Op zondag. We zien Carlijn Achtereten gewoon van achteruit naar voren komen. En uh, die pakt plaats drie. Uh, Jumbo, uh, een Jumbo-medewerkster uh, die wint uh, de wedstrijd. Uh, maar dan een gaat... Jumbo-medewerkster? Ja, want ze hebben ook nog een beetje moeten, moeten schipperen om, om het, <lacht> het veld vol te krijgen. Maar Britt Dekker, uh, daar is ze al Ja, ontsnapt. die was in die eerste wedstrijd <lacht> nogal erg uh, te enthousiast. Uh, en die werd ook een beetje toegesproken door de wedstrijdleiding achteraf. En dat was niet helemaal de bedoeling. Uh, goed, uh, uiteindelijk heeft ze dan uh, de tweede wedstrijd ook uh, gestart, maar het geldt een beetje de omgekeerde startvolgorde. Uh, dus je komt als eerste aan. En voor die, voor die volgende wedstrijd mag je dan achteraan starten. Nou, dat overkwam Carlijn Achterheek eigenlijk ook. Die moest dus weer uh, van achteruit weer naar voren komen voor wedstrijd nummer twee. En ik uh, sta weer met uh, dezelfde Valentijn staan we te kijken. En ze komt weer, weer van achteruit naar voren. En voordat uh, die wedstrijd aanvangt, uh, wordt er ook gezegd door de, door de organisatie... Die zegt. We maken een totaalklassement op. van beide wedstrijden. Dus ja, dan wordt er ook gezegd. van. dan weet je wat, er, wat je te doen staat. om weer naar voren te komen. Dus die mensen die. bij die eerste wedstrijd voor haar eindigden. die eindigden achter haar. En de mensen die bij die tweede wedstrijd. voor haar eindigden. die waren in die eerste wedstrijd. ruim achter de. Dus, dus voor mij was dat. Een, zo klaar als een klontje. Het totaalklassement ging naar Carlijn Achtereten. En uiteindelijk klopte dat dus ook. Uh, ik heb ook in mijn ooghoeken uh, ineens ook de schaatscoach van uh, Carlijn achterikte ontwaard uh, ontwaart in, uh, in Jacori. Die, uh, Jacori die, uh, die was er ook. Hey, je inleiding duurt langer dan het interview. Ja, nee, nee, uh, ik moet wel even een, nee, inleiding, nee, ik moet ook een inleiding doen, maar het is nog wel een hele korte variant ja, dus inleiding inleiding mee, van uh, als jullie me onderbreken, dan duurt het nog vijf uh, minuten, dus uh, ik ga wel even door. Ik hoop niet dat je ooit een boek schrijft, <laughs> want als je dan uh, de inleiding op de achterkant <laughs> ja, moet ja, zetten, ja, ja, dan uh, geef je boek niet meer te kopen. Nee, geen papieren nou, doen. Ja. <laughs> maar goed, uh, die uh, verklaarde dus achteraf dat het hem ook eigenlijk ik ze had uh, verbaasd, want hij zegt ja, zo maak ik er ook mee op de schaatsbaan. Dus uh, altijd uh, voor het beste gaan. En, we gaan nu luisteren naar en, Carlijn. En uh, nu uh, is het het moment daar dat we dus uh, <lacht> ook even het uh, interview <lacht> uh, laten horen. Dus, oh, uh, dus ja. We gaan uh, kijken uh, of we geluid krijgen. <lacht> Goed, dit moet allemaal een beetje heel snel op zijn uh, heel snelst. Uh, maar dat is uh, aan Carlijn Achterheek wel over te laten. Want die uh, was al heel erg snel bij het schaatsen. En dat was vandaag ook met de Ladies GT Cup. Ja, inderdaad. Ik had uh, het snelste rondje neergezet. Helaas niet gewonnen, maar uh, ah, dat is wel een hele mooie overwinning. Ja, hoe zit het uh, als het gaat om het uh, rijden met vier wielen? Ja, mooi. Ja. Ik vind het echt wel prachtig om, uh, om volle snelheid uh, zo hard mogelijk door de bocht heen te knallen. Ja, dat, ja, ik hou gewoon van snelheid, dus dan... Uh, Vind je dit ook snel leuk? Ja, heb je al snel ook het, het balans en het gevoel uh, met een auto op de baan uh, trekken zoals dat eigenlijk ook met het schaatsen gaat? Nou, het, het ging me eigenlijk best wel goed af. Want op de fiets ben ik niet zo behendig met sturen. Ja. Maar uh, ja, hier op Zandvoort, uh, ja, de bochten liggen me wel. En ja, nou heb je dat natuurlijk niet alleen gedaan. Er staan twee mannen bij je die, uh, die je daarin uh, begeleid hebben. Eén uh, die ken ik zeer goed, dat is Jacco Valentijn. Uh, wat was het voor een leerling? Nou, we moesten wel even aan elkaar wennen, eerlijk gezegd. <laughs> we wouden eigenlijk allebei de hele andere kant op ja? Maar Sharon uh, heeft het heel goed voorbereid ja? op Assen uh, Waardoor ze haar licentie heeft behaald ja. En uiteindelijk uh, heb ik hier op Zandvoort uh, ja, Carlijn uh, enigszins proberen voor te bereiden En uh, ja, uiteindelijk konden we aan elkaar wennen En hebben we een goed compromis gevonden Wat tot uh, de, gelijk gelijkend podium heeft geleid bij haar uh, debuut Dus uh, geweldig ja. Wat heeft hij jou bijgebracht? Nou, we gingen, ik ging eigenlijk altijd gewoon volle bak tegen hem in. Als dus hij naar rechts stuurde, stuurde ik naar links. Ja. Dus we hadden wel dikke strijd in de auto. Want ik had van, uh, van Charles geleerd dat ik alleen maar volle bak moest gassen. En bij uh, Jacco moest ik dat een beetje afleren. En ja, ik dacht, nee, je moet er daarheen. Maar dat was uh, uiteindelijk uh, begon ik wel een, een beetje te luisteren. Ja, je hebt wel een heel goed, uh, goed uh, koppel. Want, als ik, uh, want wat, wat, wat, wat Jacco uh, geleerd heeft, dat moest uh, bij jou uh, weer helemaal anders Nee, dat klopt. Ik, ik ben eigenlijk met haar begonnen en uh, dat, we hebben natuurlijk ontzettend weinig tijd om iets voor elkaar te boksen met z'n allen. Ja. Uh, dus moest even het gas erop. Uh, dat heeft ze goed gedaan. Ze heeft vanzelf, van nature al een topsportmentaliteit en dat helpt gewoon een hele hoop om, uh, een, om die ideale lijnen erin te, te krijgen. Dus dat is echt uh, ja, heel erg goed gelukt. Ja, um, topsport is, uh, is natuurlijk leuk. Uh, nou ja, leuk. Je, je gaat er wel voor als... Uh, ook, ook voor dit, het is niet halfbakken maatregelen nemen en uh, gewoon uh, meerijden als uh, veldvulling. Nee, zeker niet. Ik word al uh, chagrijnig als mijn auto minder hard loopt, maar uh, nee, ik, ik doe zeker mee voor, uh, voor winst, dat, ja, dat zit gewoon in mijn karakter. En, uh, alleen je hebt op dit uh, circuit niet echt door hoeveel ze stek je rijdt, want het was heel erg uh, chaos en veel crashen en veel spinnen heb ik gezien. Dus, ja, ik dacht eerst, na nou, volgens mij uh, zit ik halverwege het veld, maar uh, ja, achteraf was ik toch derde. Ja, uh, zegt het ook wat uh, van, hè, dat, het, het gaat om met de omgekeerde startvolgorde. Uh, vandaag ben je dus als derde aangekomen en dan moet je nu uh, morgen weer helemaal van achteraan uh, opnieuw beginnen. Ja, vandaag begon ik ook eigenlijk van achteren. En, nou ja, dat, maar dat, zo, is het, zo dat zijn de regels nu. En, uh, uh, ik dacht, je kan, ook, je kan ook denken, dan doe je vandaag rustig aan en dan start je morgen. Alleen, zo wil ik niet rijden. Ik wil gewoon van welke plek dan ook gewoon, uh, het maximale eruit halen. Dan ja, ga ik even naar je coaches toe. Uh, denk jij, uh, Charles, dat zij in staat is om uh, morgen, ja, als dit gesprek is, uh, dan hebben we het misschien al uitgezonden. Maar stel, uh, dat, uh, die tweede race, gaat zij uh, als een, uh, zoals dat mooi heet, een warm mes door de boten? Ja, ze weet hoe ze moet inhalen. Ze weet dat ze de snelste was vandaag, met die snelste ronde. En uh, ja, in principe, degenen die vandaag achter haar geëindigd waren, die waren dus al langzamer. Dus uh, dan moet ze ook voorbij kunnen. Dat is alleen de tijd die, het hem, die, die ze nodig heeft om het te doen. Dus we gaan, we gaan het zien morgen. Ja, uh, dan uh, het, ook uh, de manier waarop jij uh, naar de wedstrijd hebt zitten kijken. Met vooral hier, die bocht hier achter ons, die Hans-Ernse bocht. Ja, keurig. Uh, uit het boekje. Uh, uiteindelijk heeft uh, ze zo goed opgepakt. Ja, en mooi opgebouwd de race ook. Helaas misten ze de start. Als dat morgen verbetert, dan is dat al zo'n sprong naar voren. Dus uh, ja, ik hoop weer podiumkoers. Maar het uh, wordt wel hard werken. Maar uh, het zit erin. En zeker gezien de, de, de tijd dat ze sneller is dan de tweede. scheelt bijna twee seconden. Ja, dat is uh, subliem. Ga je die nog inlijsten, die snelste tijd die je in de, uh, in de, uh, in de race hebt gereden? Uh, ja, misschien wel. Maar... Het mooiste is dus en de snelstijd en wind, dat vind ik de mooiste combinatie. Maar uh, ja, ik moet morgen vanuit uh, achterin beginnen. Maar uh, er zijn wel veel verbeterpuntjes. Dus ik denk, als ik het nog beter want als ik doe wat ik aan het eind deed, dan uh, nou, kunnen we misschien wel goed eindigen. Goed, dankjewel. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Ja, geen dank. Hartstikke leuk. We waren weer even vorige week op het circuit in Zandvoort. We kijken naar Arangsa Rus, die gebroken is, maar nu in de. In de Surf van Steffens met 30-15 staat. Toch wel een spannende pot daar. Maar die Steffens, die Amerikaanse, die kan er wel wat van, hè? We hebben vandaag voor u een viertal wedstrijden. Edo uit Geest, Schoten Bloemendaal, Sparenwoude tegen VVA en HBC-NFC. Maar we gaan even kijken bij Edo, Marcel Akerboom, want daar heb jij goed nieuws. Nou ja, nee, slecht nieuws. Nee, ik, <laughs> ik heb slecht nieuws. Oh, is als je, als je voor de Haarlemmers bent, want het is 0-1 geworden. Uit Geest is eigenlijk uh, ja, toch sterker dan uh, Edo... Aanvallend veel scherper en uh, die hebben al een aantal aardige kansen gekregen. En het, uh, ja, het, het kon niet uitblijven. Op een gegeven moment was het uh, Rens Brouwer die keurig doorging op links. En die uh, zette Mike Adrichem totaal vrij voor uh, keeper Jorin Halbers. En het was een koud kunstje voor hem om de 0-1 winnen te schieten. Okay. Dus uh, het uh, begint er somber uit te zien voor Edo. Ja, oh, ik dacht dat het andersom was. Vandaar dat ik zo ja. blij reageerde. Maar... Ja, is... ja, je bent stiekem gewoon vooruit geest. Nee, maar ja. absoluut nou, okay. Het is wel een hele leuke club trouwens hè. Want wij spelen er ook tegen. Maar en... Uitgeest? Ja, echt altijd... Uitgeest is een hartstikke leuke club. Bijna ontzettend ja, aardige gasten. Ja. ja, ook dat, ja, ja, ja. absoluut. En, nou, er gaat bijna gaat de er 0-2 erin. Maar de nummer 6, eh, wie is dat? Tinus Putter. Tinus heet die. Die, uh, ja, die uh, roost hem keihard over. Maar ja. uh, wat maar aangeeft dat uh, Uitgeest eigenlijk beter is dan Edo op dit moment. Jammer, helemaal goed. Ja. Maar niet anders. Ja, ja. Marcel, hou ons ja, op de hoogte. Nee. En als er een doelpunt is, kan je ook altijd even inbellen, natuurlijk. Um, okay. Wij gaan zo meteen door naar HBC, maar eerst Tom Walker. Just a phone call left unanswered had me sparking Now These cigarettes won't stop me wondering where you are Don't let go Keep a hold If you look into the distance There's a house upon the hill Guiding like a lighthouse It's a place where you'll be safe to feel like grace Cause we've all made mistakes If you've lost your way I'll leave the light on <laughs> Tell me what's been happening, what's been on your mind Lately you've been searching for a darker place to hide That's alright But if you carry on abusing you'll be robbed from us I refuse to lose another friend to drugs Just come home Don't let go if you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 Maar nee, ik ga toch uh, Mr. Tom Walker een klein beetje uh, zijn nek omdraaien. Ja, want het is want, vandaag uh, natuurlijk een superspannende dag. HBC, ja, nou, En er is gescoord, heel de velden. HBC kan uh, aan een gelijk spel hebben ze genoeg om kampioen te worden. En Johan Kluiskens is voor ons uh, bij die wedstrijd. Maar ik heb het gevoel dat het, uh, dat het leuk is. Ja, wel, het is, het is inderdaad leuk. HBC is zo sterker. Hoewel zij uh, ook wel kansjes krijgt. Maar HBC uh, ja, is juist boven de toon... Het is ook wel logisch. Hoor. Het is raar in Nederlands voetbal... Want als de NFC vliegt, hebben ze een periode. <laughs> ja, dat is waar. <laughs> ik, ik weet niet hoe dat allemaal gaat bij ons in het Nederlandse voetbal. Katrin, als kampioen, kan niet promoveren. Ik weet het allemaal niet hoor. <laughs> nee. maar, ja, maar het is een leuke wedstrijd. HWC sterker. Maar hoe staat het? 1-0. Eh, vertel. Goeie voorzet van. Uh, dit ben ik ten aanval. Maar de laatste man, Olivers, Stefan, kopter de ging. Het was 1-0. Steve Olivers uh, gescoord? Ja. Nou, Voetbal in Haarlem-Alstar. De laatste man. Ja? De laatste man. Ja. <laughs> maar is op de goede plek. Nee, nou ja, zijn is stukken sterker hoor. Dat kan ik niet anders zeggen. En, uh, ik denk dat er nog wel meer kans van vallen. In ieder maar, geval staan ze er nu als kampioen heel goed voor. Ja, en dat is aardig druk ook. Dat is ook wel leuk. Ja, maar Martijn is er... Ja, nou Martijn is wel leuk, ja. Nou, Kantine-omzet gegarandeerd? Hij zegt, hij zegt niks, man. Ik weet niet of dat ding in zijn oren, Je hoort niks van hem. Nee, maar... Hij staat wel een rol te luisteren, Johan. Maar hij, hij, hij gaat zo weer naar de kantine... Hij is niet de schoten te kijken of het schoten goed gaat. Nee, hij gaat naar de kantine de omzet verhogen. Oh, daar ga ik met de meester lopen. Ja, en en Matthijs Mulman is er ook. Die is gisteren ja. kampioen geworden. Dus die gaat er ook de nodige naar binnen oh, oké. Okay. Dat nee, is goed. Nee, nee, maar die is... Ja, het is. Even ja, ABC's. Ja, Let je wel op. <laughs> <laughs> ik let er als ik op. Heerlijk. Nee. Hey. Hey, laat Martijn hey. even goed luisteren. Want um, hij wil natuurlijk weten hoe het inderdaad uh, bij het clubje Schoten staat. Dat um, ja, is 2-0, hoor ik. Twee keer Jacob. Je moet niet alles raden ah. Johan. <laughs> Wij gaan namelijk even luisteren naar Tjerk. En we komen zo meteen bij jou terug. Johan, dankjewel. Okay. Oh, yeah. <laughs> en dan hebben we hier Tjerk. Ja, schotenbloemendaal. Tjerk, de, de, de echte stad is al verraden. Tjerk, wakker worden... Ik ben er nog steeds hoor. <laughs> je, bent, je bent in de uitzending, Jack. Vertel, hoe gaat het? Ja, maar goed. Ik zeg hier natuurlijk vanmiddag... ...goedemiddag bij die wedstrijd natuurlijk tussen Schoten en Bloemendaal. En die is dus net zo'n 12 minuten, 13 minuten aan de gang is die wedstrijd. Maar waar al veel gebeurd is, dat kunnen we zeggen. In de tweede minuut werd er een goal afgekeurd. En dat was een glaszuivere goal gekopt door Joan. Was een goede voorzetter en uh, hij kopte hem schitterend in. Maar het schijnt gaf hem als zijn. Nou, dat kan niet, want hij kwam ver achter de verdediger staan. Dus het was onmogelijk. ...maar in de zevende minuut werd er een overtreding gemaakt... ...op de rand van het stadsgebied door, door Bart uh, Bruwine... ...en uh, er werd een vrije trap gegeven aan, uh, aan Schoot... ...en het was uh, inderdaad Tom Jacobs uh, die beheerst die 1-0 uh, scoorde... Daarna was er, uh, dat was in, in, in, de, in de tiende minuut... ...ja, uh, nee, in de zevende minuut, in de tiende minuut was het wederom Jacobs... ...maar dat was, uh, ja, ik weet niet of we gisteravond gekeken hebben... ...naar uh, de wedstrijd van uh, Real tegen, uh, tegen Liverpool... ...met uh, de keeper natuurlijk in de hoofdrol... Nou, hier hadden ze een egetiek gevalletje. Breed sloeg onder de bal door met een hoekschop. En dat betekent dat die bal in één keer het doel in van Tom Jacobs. En dat was stand 2-0. Maar in de... 11e minuut was het uh, Max Landheer die de stand op 2-1 zet. Dus is het weer een wedstrijd geworden hier natuurlijk. Maar het is een wedstrijd waar heel veel druk op zit. En waar, ja, waar toch wat sentimenten op zitten natuurlijk. Gezien natuurlijk in de eerste wedstrijd uh, bij uh, Schoten thuis, of uh, bij Bloemenal thuis, dat uh, Tjallebo uh, finaal uit de wedstrijd uh, geschopt werd eigenlijk in het strafse gebied. En die daar nog toe uh, van uh, geblesseerd is eigenlijk het hele seizoen al. Dus uh, er staan natuurlijk heel wat uh, op het spel hier in deze wedstrijd. Bloemenal wil er van ons natuurlijk voor dat gebeuren. Maar ze willen natuurlijk ook uh, uh, ja, nog steeds aanspraak kunnen maken op eventuele, om eventueel nakomitie te gaan spelen. Maar dan zijn ze natuurlijk afhankelijk van SDZ En ze zijn natuurlijk afhankelijk van, uh, van Oude Kerk, hoe die zal spelen. Mocht Oude Kerk uh, verliezen vandaag en uh, schoten uh, zou niet winnen van Bloemendaal. Dan heeft Bloemendaal nog vol op kansen om die na-competitie te spelen. Komt de aan van Bloemendaal aan de rechterkant van het veld. Linkerkant van het veld. Die is uit, het is daar Bogart die er aan moet komen lullen. Dat gaat niet. En dat betekent ingooien voor. Uh, voor. Uh, Lars van Eck. Lars van Eek. Op uh, Aan de linkerkant van het veld. Gooi er weer aan de Jood. Jood plaatst hem terug. En dan Lars van Eck. Lars van ik moet een beweging maken. Doet het te goed. Komt daar bij Bogart uit. Maar die kan er niet uitkomen. Het, het is het beter een hij schoten die uit te komen aan de rechterkant. En het is toch weer Larsen van Eck die hem moet pakken. Larson van Eck Naar Boogaard. Boogart kan er niet bij komen. Dan komt de lieve bal dan uh, richting de spitsen van geschoten. Uh, en het is, het is de nummer 10 Lennar stuur. En die slaat, die maakt een slaande beweging gewoon naar nou, Bartje Bebien. Bartje Bebienen blijft uh, blijven liggen. Nou, dat is geen speler die heel makkelijk blijft liggen. Dat is echt geen piepertje. En die gaat meestal uh, wel uh, vooraan in de strijd. Ik ben benieuwd wat de scheidsrechter hier gaat doen. Het was echt een slaande beweging. Uh, de scheidszetter, ik kan niet zien of hij een kaart is al heeft. Maar het was zijn fluitjes ook geld. Dus dat kan ik niet eraan schouwen. Ik weet niet wat hij nu gaat, uh, gaat doen. De scheidszetter. hij loopt naar Bart in toe. Uh, en hij heeft wel gefloten. Dus, uh, maar hij geeft een vrije trap tegen aan Bart aan, uh, aan, aan Bwinnen. Dus hij doet er helemaal niets. Een rare situatie hier wat maar Dat betekent wel weer een, uh, een vrije trap voor schoten. Die gaan we nog dus even meenemen. En die is aan de rechterkant van het veld. Dus met een stuur, die, die bal gaat, uh, gaat, uh, gaat trappen, komt die denkt keer een de toe. Nee, komt hij hoog in het stadsgebied in en dan moet er groes komen. Groes kopt hem ook weg. En dan komt hij toch weer voor de voet van schoten. En dan maakt hij een, een, een beweging En daar is het groes die er goed tussen zit. En zowat weer een breedje. En dat is hier goed natuurlijk. Maar we hebben hier uh, gespeeld 20 minuten met stand uiteraard 2 tegen 1. Hoe, <coughs> hoeveel mensen zijn er? Nou, het is wel aardig wat mensen moet ik zeggen van schoten. Want die belangen zijn natuurlijk... Oké. Okay. Nou, dat het, was hem. Toen was het nee, toen hij is er nog, hij is er nog, hij is nog, is er nog. Hallo? Ja. Ja. Ik ben er nog ja. steeds hoor. Ja. Ja, we, ja, maar we we je een bal tegen je kop. Kreeg je een bal tegen je kop geschoten? Nee, was het maar een biertje met dit keer. Tot straks jongen. Ja, oh, uh. uh, ik denk dat, uh, dat uh, daar de hakka is in uh, gezet uh, bij die wedstrijd tussen Schoten en uh, Bloemendaal met al die slaande bewegingen. Uh, ja inderdaad. Hey, uh, maar dit is natuurlijk wel waar we het voor doen hè. Ja natuurlijk. Ja. Wat is het een meester in het verslaan joh. Ja, ja hij, hij zeker. Uh, ik ga het opnemen en dan ga ik mee naar bed. Ja. Wat? Gaan we eerst nog een stuk muziek doen? Of kan ik nog even wat melden over wat daarbij... Dacht? Nou, zullen we weer eventjes een, een stuk muziek ah, even, doen? Even de tussenstad eerst... bij Arang. Ja. Oh, dat nou, is goed. Dat is 5-2. Dat zien we nu ook. 2-5 staat... hè? voor Stefan. Ja, voor Stefan staat voor. Maar Rus serveert op dit moment. En staat ook voor op haar eigen service. Andere wedstrijden die op dit moment plaatsvinden zijn... Erani tegen Cornet. 6-2, In de eerste set voor Erani. Nu 2-2. Nishi Kori staat voor in de eerste set. Uh, serveert nu ook uh, voor de eerste... Nee, niet voor de eerste set. Maar staat voor met 5-4. En dan is er ook nog een, uh, nog een wedstrijd... waar Monfies bij betrokken is. Die heeft de eerste set uh, verloren met 6-3. Maar staat nu uh, met uh, 5-1 voor in de vierde. Nee, in de derde set moet ik zeggen. En 6-1 uh, in de tweede set had Monfies naar zich toe getrokken. Dus dat is een beetje de actuele stand uh, rondom... Uh, het toernooi van Roland Garros. Ik vrees dat uh, de tennissers van Zandvoort... hun borst kunnen natmaken. Ja, want als uh, Rus hier uh, er al uit uh, ligt... dan uh, wordt dat een, uh, een harde dobber. Uh, dat heeft Jo van Ness al vrijdag al voorspeld. Uh, bij ons, uh, in Over Jo van Ness gesproken. Die is spoorloos. Hè? Die is spoorloos, ja. Waar die, uh, die uithangt. Achter de meiden dan. Ik hoop niet dat hij... We gaan hem ik hoop hem nog... niet dat hij te ver doorrijdt, want dan is zo meteen de batterij er... van zijn wagen leeg. We gaan hem gewoon uh, nog een keer proberen te bellen. Zo Wij dus, gaan hem zo meteen proberen te bellen. En um, ik moet Yo. wel o, eventjes melden dat bij Edo inmiddels de scheidsrechter is vervangen. Omdat hij onwel geworden is. Oh. Dat is minder, dat is mijn... maar daar gaan we straks uh, waarschijnlijk van alles van horen. En okay. eerst uh, ga ik om uh, um Henny eventjes terug te pakken voor vanochtend. En dat zal ik straks uitleggen uh, naar het volgende oh. nummer.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 Gaat niet voorbij de hele... is één ding. Ik ben altijd blij dat Hennie dus niet op donderdag bij ons in de studio is. Want dat is één ding waar hij al waarschijnlijk al een hekel aan heeft. En twee, hij zal waarschijnlijk ook niet bij het meezingfeest in Zandvoort zijn. Want ja, deze zanger komt uit Zandvoort. We hebben een echt muziekfestival, we uh, waren echte Nederlandse meezingers en dit is Yves Berendsen, dus uh, ja. die, die is te bewonderen dan binnenkort. En die vuile rat, die nam mij vanmorgen in de zeik, hè? Ah, is dat zo? Wie? Ja, Berendsen? Ja. Nee, jij. <lacht> ja, Dat is wel een hele goeie, ja. Je moet altijd beleefd zijn tegen ouderen, maar ik had het er moeilijk mee vanmorgen. Oké, oh, oké, okay, okay. ja. Goed. Uh, ik heb jou helemaal niet helemaal ingenomen. Ja. Nee. <lacht> Henny is altijd, tenminste altijd, vaak is hij gewoon redelijk op tijd hier, hè? Ja. Maar ja, op een gegeven moment, als het dan uh, team voor is, hmm. dan ga, ga je, je, toch, je toch een klein beetje zorgen maken. Want hmm. ja, het is misschien wat te veel eer voor hem, maar <laughs> hij praat wel het hele verhaaltje aan elkaar. Hè? Ja. Dus ik uh, begon hem wel een klein beetje te knijpen. En, uh, team voor nog niet aanwezig. Ik denk, nou, ik ga hem toch maar eens even bellen. En de man zegt gewoon... Ik lig nog in mijn bed. <laughs> maar hij stond gewoon voor de deur, hoor. <laughs> ik had het net op tijd doorgelukken. Maar goed. Goed, gaan we hier over voetballen praten. Want uh, dat is heel ik, erg belangrijk. Ik kom voortaan wel weer een paar minuten eerder. Want, oh, uh, staat je microfoon alweer open? Ja. Shit. <laughs> Yves Berensen zal ongetwijfeld een aardige jongen zijn. Ja. Maar ik snap niet dat mensen er naartoe gaan. Hey, zoals ik al zei, bij Edo een klein beetje nadigheid. Ja. Wat gaan ja? eventjes van Marcel horen hoe en wat daar. Ja. Marcel. Ben ik al in de uitzending? Ja! Niemand ja. De uitzending. Nee, niemand luistert mee. <laughs> oh, okay. Hi, Muis. Uh, ja, een beetje... Ja, nou, die valt net een 0-2. Ja, uh, mooi. Ja, met een 9 van... Uh, het is weer Mike ah die hem scoort, zeg. Dat is ongelooflijk. Maar daar belden jullie eigenlijk niet voor, natuurlijk. Nee. Uh, het is wel natuurlijk diep triest voor de Edo, maar... Uh, eigenlijk, uh, de aanleiding was het feit dat we ineens een nieuwe scheidsrechter hebben. Net uh, had hij uh, voor een drinkpauze gefloten. En dat deed hij al heel zachtjes, hè, dat fluiten. Dat deed hij de hele eerste helft al. Maar uh, tijdens die drinkpauze heeft hij besloten om niet meer verder te gaan. Hij voelde zich gewoon niet goed. Hij voelde zich niet lekker. En misschien was dat ook wel het feit dat hij zo zachtjes floot... dat er wat met zijn ademhaling aan de hand was of zo. Hoe dan ook, uh, hij is niet meer teruggekeerd. En uh, de grensrechter van Uitgeest heeft het fluiten overgenomen. En uh, ja, nu zijn we dus weer aan het voetballen. Met een, uh, een flinke vertraging uiteraard. Maar uh, ja, en daarbij heeft Uitgeest net de 0-2 gemaakt. Dus... Uh, ja, dit is het verhaal, dat weet je nu. Denk jij dat hij bevangen is door de warmte of iets? Nou, nee, want dat valt best wel mee, eerlijk gezegd. Vanmorgen ging ik iedereen, ik had me helemaal ingesmeerd met zonnebrand enzovoort. En vervolgens begint het een beetje te druppelen en uh, alleen maar oh. Dus, uh, En zo warm is het nu ook niet meer. Maar uh, ja, hoe het ook zij, de goede man uh, uh, is niet meer in staat om verder te, te fluiten. Oké, okay, hij is wel gewoon zelflopend in het veld gegaan? Hij is zelflopend gegaan, of? Lopend, uh, eraf gegaan. En het is niet zo dat ik denk dat hij dat hard falen of dat ze grappen heeft, maar. Uh, uh, ja, hij kon gewoon niet verder. Het is schrikken, dus. In, uh, dat, uh, het is toch even is het... schrikken, ja. Toch? Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Uh, ja, dat gun je niemand. Nee. In, uh, ja, je hoopt gewoon dat je lekker gezond verder gaat. Maar uh, ja, als het niet gaat, gaat het niet. Nee. Nou ja, goed. Sterkte voor het beste man. Ja, oké. Okay. Marcel, goed. we horen het weer als er een doelpunt gevallen is. Dankj ja, zeker. Dank je wel. En dan gaan wij door naar een wedstrijd waar eigenlijk, ja, heel lullig gezegd, geen. Breed meer om te doen is. Gaat het maar we gaan wel naar de vriendin van Henny. Oh, kijk, ja. moet je luisteren. Want die, die liggen er nog hier, die, die, die, die lekkere vriendinnen. Ja, nee, nee, nee, niet die vriendinnen, maar wel die lekkernijen ja, die we al leeg laten lopen. Justin heeft er al twee van opgevreten. Ja, ja. Die komt binnen en die ja. had is een stofwolk weg. Hey, maar er is niets mooier dan vrouwelijke verslaggevers in de voetballerij. Ja. En we annonceren met erg veel plezier Celeste. Dag mannen. Ah! Ik luister al een tijdje mee. Hè? Dat ja, je... ja, ja, ja. ja, dat was ook de bedoeling zeker. Ja, dat, dat was ook bewust ook, uh, dat we dat ja, deden. Dat dacht ik al. Ja, um, ja nou ja, deze wedstrijd is uh, ja, niet zo heel uh, bijzonder, wat jullie zelf zei. Het is ook niet zo'n hele bijzondere wedstrijd om te kijken, zal ik eerlijk zeggen. Uh, Spare Nouwde staat wel met 1-0 voor. Dat Kijk. is wel uh, voor uh, VVH uh, niet zo leuk. Nee. Um, gescoord door uh, Joey Hogelboom vanuit een uh, corner. En uh, wat wel erg leuk is bij deze wedstrijd ook, is natuurlijk All Star tegen All -Star. Ja. Jeffrey Kors uh, in de spits en uh, Patrick uh, kort op uh, doel. VVH heeft veel meer kansen, maar uh, ja, Patrick die houdt gewoon echt alles tegen. Dat doet hij gewoon uh, ontzettend goed. Uh, het sterren van de All-Stars vandaag, hè? Ik hoor er een ja? heel aantal die al gescoord hebben. Joey Hogeboom, ja, Steve Olvers, Tom Schieter, Jacob. Inderdaad. Ja, Ja. We Dat doen er wat goed. mee, hè? Ja. <laughs> nee, het is hier... Uh, niet, uh, niet heel bijzonder, zal ik eerlijk uh, zeggen. VTA heeft meer kansen. Uh, Sparenwouden um, ja, doet wel heel erg zijn best. Uh, ja, die heeft er nu een machtje gehad eigenlijk. Oké, okay, helemaal goed, uh, Sles. dankjewel. Hey, Sles, kan je even een stukje wedstrijd doen? Wat? Even gewoon verslag. <laughs> Ga ik de volgende keer proberen, goed? Okay, okay, ja. Hij zit je gewoon weer te pest hoor. Nee hoor, ik pest jou, ik jou ja. nooit, ik zou niet durven. Dankjewel Celeste. dank voor je stroopwafels. <laughs> hoi, hoi. Doei. Daar. En dan gaan wij meteen even door naar Johan Kluiskunst, want die staat bij HBC. Johan, hoe staat het ervoor? Tweedoel. Kijk. Hele mooie call van de van deck. Lenzie van Dur, Moet ik even mijn bril erbij, van de wijze? Ja, ja, ja. Dan ook geen actie meer. Heet? Nou ja, maar, nee, maar zo Ze zien er wel uit, hoor Johan. Ja, daar ben ik blij om. Ik krijg ik telefoonnummer van die dame dan, die je net had. Oh, zo'n leuke meisje hoor. Nee, jongens, de Johan. Die, die, die, die, die zullen we wel even bij je afleveren. Hé hey, jongens, even opschieten, want we hebben net een kampioen die binnenkomt. Dat is ABC. Nee, Jeroen Kroes komt binnen. Doe maar de groeten voor mij. Met een prachtige vrouw. Dat moet je echt doen. Voor een kluiskunt. De groeten aan Johan Kluiskens. Hij is best, bestorven, volgens mij. Je krijgt de groeten terug, oude Neel, zegt hij. Oude Neel, dat bedoel ik nou. Ik ben zo sterker bij Kosterikum. Om even terug te komen, ABC is een. Ik weet het, veel sterker. En dan zijn laatste voetballen gewoon. Dus nee hoor, ga maar met Jeroen praten. Hou het op de hoogte, Johan. Ja, oké. Okay. Dank je. Hoi. hoi, hoi. Ja, en Jeroen Kroes? Dat, dat, was, dat was even wat gisteren, hè? Leuk, toch? Jij bent, denk ik, helemaal gek geworden van je aanvoerder. Want de wedstrijd is nog niet afgelopen. Je wordt geïnterviewd door, uh, door Rick. En je krijgt me een bak water over je huis. Hij is het? net opgedroogd denk ik. De foto is wel gemaakt. <laughs> maar je haar is, ja, is wel nog wel. nat. De foto is het wel. Ja, die gemaakt. staat gewoon op de site. Ja, af. Hoop. Oh. Oh. Ja. Je mag je microfoon een klein beetje moo zetten. Zien, Zo? Nee, is nee, erbij. Dat moet je aan je broer overlaten. Jij hoeft alleen maar te praten. Nee, maar nu wel. Ja. Ja. Nou, ja. dat is toch mooi. Ja, en dan speel je dus die beslissende wedstrijd. En er wordt dan wordt er met angst en beven tegenaan gekeken. Einduitslag 0-12. Ja. ja. SVJ stond vierde. 0-12. Ja, dat klopt. Ja. Verschil nou ja, moet er zijn, zegt benieuwd. hij dan. wel. Nou, weet je, er zat wel een beetje spanning op. Dat zag je in het begin? Dus uh, maar, uh, ja, uiteindelijk ben je gewoon uh, dik en dik uh, de rechte kampioen volgens mij. Ja, dat denk ik ook. Wie heeft de ja. meeste gemaakt? Bij mij in het elftal, Lucas. Die heeft er, uh, wat is het, 1 of 42 gemaakt. Nou, dat is niet alleen ja. bij hem in het elftal hè, niet Nee, totaal hè. Ja, Lucas die is gewoon uh, topscorer top van, uh, van de, de regio. regio. Ja. Nou ja, ja. Ik, dus... heb vaak, ik heb vaak de topscorers in mijn elftal. <laughs> Vorig jaar ook. Heeft dat met jouw kwaliteit te maken of met die van de spelers? Uh, tuurlijk, je hebt ook kwaliteit <laughs> nodig in je elftal. Je hebt maar, het uh, niet zo makkelijk gehad als bij tweede. Nee, maar je wordt ook niet zomaar kampioen. Nee. Dat heb ik volgens mij in het begin al gezegd. Dat het uh, tussen, uh, minimaal tussen twee clubs gaat. Ik dacht eigenlijk drie. Misschien vier. Maar uh, uiteindelijk uh, tussen ons en hijs. En we hebben eigenlijk de hele competitie achter ze gestaan. Ook omdat we twee wedstrijden in moesten halen. Totdat uh, zij een misstap maakten. Ja, en de uitwedstrijd. En we wonen, ja, daar zijn we kampioen gaan. Ja. Ja, dat is de wedstrijd. Daar hebben we echt laten zien dat... Uh, ja, dat we gewoon tweede klasse niveau hebben. Minimaal. Nou, zeg ik anders. Tweede klasse niveau. Ja, je gaat ja. weg. Waarom? Ja, dat is gewoon een samenloop van omstandigheden. Door uh, misschien niet goed met elkaar te communiceren. Waardoor uh, je uiteindelijk uh, tot elkaar komt. En uh, ja, de club besluit om een andere trainer uh, laat maar zeggen uh, aan te stellen. Vanuit enfin, de jeugd. Ja, verheken. Ja. Nou ja, die gun ik het van harte. Daar, daar niet van. Dat is een aardige man. En een goede trainer hoor. Dat uh, ja, moet ik even ja. zeggen. Dus, Ongetwijfeld, uh, ik ken hem niet zo goed. Ja, ja. Jij gaat naar Castricum. <coughs> Hoe kom je aan Castricum? Nou, ik ben een aantal jaar geleden ben ik al gevraagd uh, door, uh, door die vereniging. Want toen was ik hoofdtrainer bij een andere vereniging. En uh, had ik net bijgetekend. Dus uh, ja. En, en nu ben ik eigenlijk ook weer gevraagd om, uh, om te solliciteren. Dus en er waren tien sollicitanten volgens mij. En uh, nou ja, dat ben ik geworden. Dus. Ja, niet zo gek. Ja, dat weet ik niet. Het ja, moet ook wel. een klik zijn natuurlijk. Hè, met de mensen die, niet iedere club is hetzelfde. En kastiekum is een dorpsclubje. Dat is wel uh, ja. vind ik wel mooi. Maar wat je vorig jaar bij Jong HC ja. gedaan hebt, dat, uh, ja, ik, weet, ik, bedoel, ik ben bijna bij iedere wedstrijd geweest. Dat weet je. Ik ben mee geweest in die ja. beslissingswedstrijden. Dat was een feest, man. Ja, maar we speelden ook echt gewoon goed voetbal. En het was, ja, ik denk dat het meer een team was dan nu. Dus, uh, en die jongens, ja, die, zitten, die, die komen niet in het eerste. Uh, ja, je gaat ook niet jaren in een tweede al spelen. Dus dat waait vanzelf waait dat uit. Het zegt al wat dat een uh, club als HFC een advertentie moet zetten... om uh, jongens binnen te halen voor jong HFC. Even serieus. Ja. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat het team van jou van nu... dat wordt volgend jaar uh, samen met de onder 23... dat wordt een hele andere competitie... dat worden wel de teams waar het om gaat. Ja, Jawel, dat. Uh. Maar ja, ik, ik weet niet uh, wat, wat mooier is voor die jongens. Of wat. In, zoals wij het gedaan hebben, echt opstarten met een zaterdag. We zijn echt opgestart. Hè. Het is niet zomaar uh, dat, uh, dat, dat je dat even voor elkaar hebt. We, hebben, we hadden. Even kijken, vorig jaar. Uh, aan het einde van de competitie, een maand voor de overschrijving, hadden we nog niet. Ik denk twaalf man of zo. Dus, uh, en allemaal met HFC, een HFC-hard. In, Spelend in de jeugd. Of bij mij een aantal, want er zijn er van mij ja. ook een aantal mee. Uh, ja. Maar al die gasten hebben allemaal ook een uh, eigen willetje en een eigen... dat heeft sowieso natuurlijk elk mens, maar ga er maar eens aan. Ik heb een heel veel strijd gehad. Ja, en als dat ik klopt. echt mijn eigen karakter erop had losgelaten... dan had er niks overgebleven van dit elftal tijdens het seizoen. Dat is allemaal weggerend. Je hebt zelfs gepresteerd om een keer jezelf erin te zetten voor een speler. Ja, maar dat is... Dat, dat is nou, misschien is dat wel de doodsteek geweest, waardoor <lacht> ik... Uh, nee, maar weet je, zij, ik ben de trainer... en als wij na een winterstop met uh, een aantal jongens op de bank zitten... die terugkomen van een blessure, twee maanden niks gedaan hebben... Ik mezelf opstel niet om te laten zien... of ik nou zo goed kan voetballen. Want ik speelde ook helemaal niet goed. Maar dat maakt niet uit. Dat is voor het elftal... zodat ze daarna speelminuten konden maken. En dat hebben die jongens... Het is verkeerd opgevat. Ook door uh, echt zo van... <lacht> kijk nou naar... Uh, ja. Ja, maar die, die, om in vergaalse bewoording te spreken... Die zijn niet verantwoordelijk. Die hebben niet de, uh, het commitment dat ik heb aan die groep. Die werken niet met ze. Het zijn mijn jongens. Ja. Dus op. erop. Ja. Nou ja, de sfeer uh, was altijd goed... Ja. Knalde er vanaf het enthousiasme. Ja, bij tweede ook, bij, bij jong Ja, dat is helemaal. Nou, dat betreft. zegt wat over de, over de klik die ik met die gasten heb, stuk voor stuk. Ja, dat heb je. Ja, allemaal. Ja. En dat is wederzijds, want anders is geen klik. Maar ja, dat is toch mooi. Hoeveel goals hebben jullie gemaakt? Wij hebben 123 goals gemaakt en Onvoorstelbaar. 25 tegen. Onverstandig. Ja. ja, dat zijn er eigenlijk, uh, we hadden er 160 moeten maken. En uh, we hadden er geen 25 tegen mogen hebben. Maar er staan een, een paar <laughs> van die jonge jongens in. Ja, ik vraag me af waarom die hier in zouden er spelen. Ja, we, uh, uh, ja nee, omdat ze hebben niet de absolute mentaliteit om uh, drie keer in de week te knallen op, de, op het en trainingsveld. Dat is de reden. Ja, en, uh, en er zijn een paar, uh, zoals een Tijn. Nou, een tijn kan makkelijk ja, uh, hoog niveau. Ja. Maar die studeert ook in Leiden. Uh, of in, om in de omgeving Leiden. Ja, die is er wel eens niet. Ja. Maar dat is gewoon... Nou, ik durf te beweren, de beste speler die we hebben. Ja, dat is hij. En Daan is ook zo'n uh, zo kuitenbijter, die kan overal spelen. Ja, die twee de zijn van. echt. Da ja. En dan die jongens van die jong ja, de, de broertjes. Ja, Lino, wie, ja. en dat is een, een verhaal in een verhaal, dat probeerde ik gisteren ook uit te leggen, maar dat heb ik niet heel erg goed uitgelegd. Maar Michiel, die was bij, in de tweede zwaar gebaseerd geraakt in de voorbereiding. Dus die heeft het hele jaar in de tweede niet meegedaan. Die is in dit elftal gewoon ook een van de toonaangevende middenvelders geworden. Samen met Jochem. Absoluut. Jochem speelde niet zo heel veel in de nee. tweede. Pas de laatste anderhalve maand van, uh, dat we speelden om het kampioenschap en het algehele kampioenschap... Heb heeft hij zichzelf beloond en speelde hij ook alles. Maar daarvoor niet, toch? Stond hij er gewoon naast. Ja. En ik moest dus, uh, er zeven op de tribune zetten bij het tweede. Vorig jaar. Ja. En uiteindelijk uh, moesten we mensen vragen van de A1. En Sander, de keeper die ik erbij betrokken heb... Uh, via jou, nou, dat weet je nog wel. Dat zijn gewoon mooie dingen. Ja. Maar dat heb je in dit elftal ook. Bart Nelers die, die was afgekeurd voor voetbal. Die zei in het begin... in, in, het, in het eerste gesprek wat we hadden... ja, uh, ik wil er heel graag bij. Maar ik, ik, ga, ik, ik weet niet wat ik ervan moet... Vervallen. ik weet niet of ik fit word. En ik heb hem gewoon uh, laten staan. Uh, maar, maar, Jeroen, deze, maar hij is gewoon de ster. Maar hij is nu echt fit. Hij is gewoon afgetraind. Hij maar had gewoon gekeurd een... voor voetbal, hoe kan dat nou? Maar hij had uh, gewoon een zware knieblessure opgelopen. Ja, maar hij, kan te, hij zou toch zo mee kunnen nog? In, in welke eerste teams ook, die, die je maar kan bedenken. Ja, dat kan ze fysiek niet meer aan. Maar hij is nu, uh, gewoon voor dit niveau, of een niveautje hoger, is hij gewoon uh, meer. Maar hij is de, pas de laatste anderhalve maand topfit. Hij is ook topgoed. Ja, ja, hij was zeker. in het begin wel uh, angstig ook, hè? Ja, hij, hij, ja, ja, ik heb hem gewoon de kans gegeven om uh, te, hem gewoon laten staan. En uh, wel in goed overleg. En rust gegeven waar hij rust kon krijgen. En hij is gewoon topfit geworden. En die angst is er helemaal uit. Ja, ja je ziet het nog. met een, Zoals gisteren ook. Dan valt het balletje tussen hem en de keeper. En dan gaat hij er niet in. Nee, hij houdt hij toch eventjes nee. in. En, en dan maakt hij, hij niet uit. uit. Het zijn knie weer. Ja, hij, is, hij heeft gewoon uh, bijna alles gespeeld. En uh, ja, hij, hij is gewoon belangrijk in dit elftal. Ook omdat we een paar uh, egootjes erin hebben. Die zich, ja, die, die, die als ze in het veld staan, denken ze dat ze Maradona zijn. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn gewoon spelers. Die moeten de bal afpakken, inleveren, en dan zijn ze van heel veel waarde. En daar is Bart met een lijmiddel in geweest. Samen met mij. Want ik heb ruzie met ze gezocht. <laughs> dat ben je goed <laughs> in de Dat is Nou ja, daar hou ik van. Ja, maar Spanning gisteren maar ook, als ik tegen Niels zeg: Je moet die voorzet niet laten geven. En uh, hij reageert, en denk ik: Wat de fuck? Die voorzet mag gewoon niet gegeven worden. <laughs> Dus ja, dan ga ik gewoon door. En na de wedstrijd ook. Ja. geef ik mijn knuffel en zeg ik, ja, die voorzitter mag je gewoon niet gaan. Dat blijkt net zo lang doorgaan. Ja, ja ik ken je als trainer. Ja. Ik moet je zeggen, wij trainen op dezelfde avond vorig, vorig seizoen. En hoe jij het voor elkaar krijgt om die mensen zo enthousiast te krijgen... en het enthousiasme te laten afspatten, mijn complimenten daarvoor. En bij Castrium ja. kan ik ze vertellen, jullie krijgen een hele goede jongens. Nou, gaan, dat zullen we zien. We maar ik heb wel een, een mooi doel. Dat is kampioen worden in de derde klasse. Oh, dat zullen je ook wel worden. Ja, okay. Nou, dat weet ik niet, maar uh, we, we gaan meedoen. We gaan even naar muziek luisteren, speciaal nou, voor jou. Ja, nog, nog een klein stukje, uh, want ik wilde dan eigenlijk maar, na de nieuws weer en verkeer nog eventjes uh, van alles horen over je toekomstplannen. Hè? Uh, van Kastikum bijvoorbeeld. Uh, maar hoe heb jij de wedstrijd gisteren beleefd? Uh, echt, uh, het, het, begin, het begin was gewoon redelijk moeizaam. Dus, uh, maar ja, eigenlijk, zoals altijd, ik weet gewoon dat we zoveel kwaliteit hebben. dat als we eenmaal een goaltje. Ik weet niet of je het gezien hebt bij de eerste goal, maar toen. Ik heb zo'n foto van mezelf van vorig jaar met de tweede. dat we kampioen werden, laat maar zeggen. Dat maakt iemand uh, volgens mij de moeder van Mike. Maar ja, dat, dat, ja. Bij die eerste goal was gewoon bevrijdend. Ja, ja je kwam nog bijna uh, 1-2-0 achter, hè? Ja. Ja. Dan kwam je heel uh, goed weg met een daar de de bal. Daar ligt als een bal meerdere veld, terwijl hij zo goed kan voetballen. Ja, cool. dan uh, ze hadden ze wel snelheid. Ja, in het begin zat er best wel wat kampioensdruk op. Hè? Maar ja, ze stonden ja. vier, hè? Hey, vergis je niet, hè? Ja, maar het ja en er ja. deden er wel een aantal jeugdspelers bij hun mee. Want in de, uh, hun laatste, ene laatste wedstrijd hebben ze, wat is het, drie rode kaarten gekregen. Maar weet je, ook al hadden, had wel iedereen er geweest, had het ook 12-0 geworden. Ja. Want als wij helemaal gaan voetballen. Ik moest nu gewoon, ik had met Petra ook een afspraak, Basile, de trainer van hun. Van hij zegt: Wil je er alsjeblieft niet 12-0 laten worden? <laughs> Ik zeg, nou weet je, dat zijn wel leuke, uh, leuke uitspraken die je doet. Maar we moeten eerst maar eens voorkomen. Maar ja, weet je, ik wil best... Uh, als zo... Dus ik heb echt, al, dat heb ik nog nooit gezegd voor de wedstrijd. Mannen, als wij uiteindelijk voorstaan, is het goed. Dan, uh, ik heb me... De dat is in een voorspreking altijd... Uh, dat moet je eigenlijk niet doen. Want dan, uh, je zag het wel, het in het begin gewoon echt moeilijk. Ja. Dus, uh, maar uiteindelijk, ja... Ik zeg ook tegen... Ik kijk Peter en ik zeg, ja, hoe moet, moet ik het nu... Joshua Baas ging in de tijd uit. Speelde met T man. En in die periode scoorden we er ook nog drie. Want Tijn had er ook vier gemaakt. Ja. Joshua twee. Uh, Bart had er drie gemaakt. Waarvoor, waarbij die uh, oh, ja. van 60 meter. Godkenone. Gewoon, uh, en dat kan hij gewoon. En ja. dat, daaraan zie je dat hij topfit is. Dat durfde hij in, uh, in uh, laat zeggen, de eerste maanden niet. Super technisch is hij. Ja. super mooie trap. Maar ja. ja, dan moet je wel fit zijn. Ja. Anders komt die trappen niet uit. Hey, maar je gaat uh, met, met rusten met, uh, met een 2-0, hè? Ja. Wat iets wat magertjes was, maar goed. Wel op, op koers naar het kampioenschap. Ja. Uh, wat zeg je dan toen in, heb ik, in de rust? Toen heb ik gezegd... Ik heb gezegd, uh, in ieder geval aangegeven... dat wij hebben best wel veel zomaar de bal ingeleverd. En dan konden zij counteren. Want zij hadden wel twee... Vooral de rechte spits, die was gewoon heel snel. Uh, maar wat ik gezegd heb, is dat die afspraak die ik in het begin had gemaakt... van we gaan het niet 12-0 laten worden... dat we die even hervatten en dat we dit niet 12-0 worden... <lacht> Want uh, het kan niet zo zijn dat wij uh, hier uh, maar met 2-0 gaan winnen. Dat kan niet. Gewoon vol gas en uh, twee keer raken, combineren en dan tik je ze helemaal surf. Ja, je wil natuurlijk, natuurlijk voorkomen dat je twee keer tegen een zeepert aanloopt. Dat, uh... ja. ja, we hebben in de eerste wedstrijd van de voorbereiding tegen ze gespeeld. Toen was het 3-2 op het uh, veldje bij uh, veld 4. Dat was heel hoog gras. Maar dat was echt de eerste wedstrijd die we speelden na drie trainingen in de benen. Ja. En, um, en daarna hebben we ze natuurlijk in de competitie, was 7-1, thuis. Ja, en nu 12-0. Dus uh, de wedstrijd van Kennenballand uit was ook, heel kort is dat, want ik, je moet naar de, naar de muziek, hoor ik. Nieuws weer. Die, die, die, daar verloren wij uh, met uh, 3-1. Uh, maar daar kreeg Lucas zes uh, opgelegde kansen in die wedstrijd. En ja. we hadden die wedstrijd ook met 10 of 12-0 moeten winnen. Maar die wedstrijd verloren we en toen liep ik naar die trainer toe, die ik kende... En, uh, Heel andere trainer dan dat ik ben. Ik zeg gefeliciteerd. Ik zeg maar. Uh, je weet wie de kampioen gaat worden. En tussen wie het gaat. Hè? Dus als je de finale wil spelen, dan zou je een schepje erbovenop moeten doen en meer wedstrijden moeten gaan winnen. Maar het gaat tussen, tussen ons hè? Of, uh, tussen HFC en Heijs. En dat, ik denk dat het op de allerlaatste slotdag beslist wordt. Dus doe je best. Ik was natuurlijk een beetje boos dat we 3-1 ja, hadden verloren. je gaat slecht tegen je verlies. Behoorlijk slecht tegen de ja. Maar ja, je bent wel kampioenenmaker. En je zei net dat je Op doel papier. is om met Castricum kampioen te worden. Maar ja, alles het goede komt in drieën. Zou mooi zijn. Hey, en daar gaan we zo meteen alles over horen. Doe je best, zou ik zeggen. <middels> La fiesta no para pena comienza. C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la la la la la. Ey, Francia, ey, Colombia, ey, me gusta freeze. Kibalvin, Willy Williams, ey, me gusta freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No les bajamos, mas nunca paramos. Eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? grande botellas para arriba los tengo bailando sí. okay, rompiendo yo esta fiesta no tiene fin botellas para arriba sí? los tengo bailando, rompiendo, y yo sigo aquí. está mi gente Me fue mucho en la teta. Ik donde está niet, gigant.